Het gaat beslist een roerige week worden voor sommige kippers. Maar voor. <laughs> Vooralsnog heerst de gewone gemoedelijkheid. Luistert u naar een nieuwe aflevering van Citroentje met Suiker. Wat kan ik je inschenken, Nali? Uh, doe maar een glaasje water. Een glaasje water? Ja, ik uh, kom net van de dokter. Reden te meer voor een lekker bordeltje, zou ik zo zeggen. Zeg, alles is toch wel goed met je? Ja, jawel, jawel. Maar de dokter zegt dat mijn bloeddruk aan de hoge kant is. En uh, nou, ik zou wat uh, overgewicht hebben. Wat zeg je? Ze is te dik. Meis, zoiets zeg je toch niet? Nou, ik zeg dat toch niet? Dat zegt de dokter. Oh. Vandaar die wat Ja. Maar wat blijft met water? Dit is een café. Als iedereen hier alleen water zou drinken, zouden we niet kunnen bestaan. Tante Ali is natuurlijk niet iedereen, hè? Later nou. Zeg, dat is toch van bessen gemaakt, hè, je neef? Ja. En bessen zijn gezond, want dat is fruit. Je moet twee stuks fruit per dag. Wisten jullie dat? Ja? Nou, doe, doe me dan toch maar een bessie. Uh, nee, doe, doe dan maar een dubbele. Hm? Zeker, Tante Ali. Zit ik net een ernstig gezicht te trekken? Komt David binnen. Dus ik schiet in de lach. Ja, hele foto van Pruts. Ja, dat moet je ook met foto's van jezelf. Het is een studie, pa. Een studie naar wie ik ben. Mani niet Paul dat kan ik je toch zo ook wel vertellen. Dat gaat er niet om. Iedereen heeft verschillende gezichten. Maar dat ook heel zeg. Nee, dat is... Zeg, je hebt er eentje en dat is meer dan zat in jouw geval. Ah. Zeg, wat maar zit Ali daar toch de hele dag... Oorverdovend te knauwen. Ze doet aan de lijn. Heel gezond. Maar oh, dat zou ook wat voor jou zijn, pa. <laughs> ja. Zeg, wat, wat, wat is er mis met mijn lijn? Nou, je bent de laatste jaren wel wat steviger geworden. Hm? Luister, er is niks mis met stevig. Ja. Ik ben een gezonde kerel. Of soms niet, Manny? Um, ik lijn ook. Is dat een speciaal worteltjes dieet van Ja, ze zijn in de aanbieding bij de kool. Zeg, Manny, jij aan het dieeten Wat een flauwe kul, zeg. Nou, dat is geen flauwe kul. Ik let gewoon wat meer op mijn figuur. Nou, pa, heel goed hoor, Mani. Oh. <laughs> ik wou dat ik het op kon brengen. Zon je bakker of zo? Hé, hey, daar heb je er weer. Wie? Zou je bakker? Nee, dat meisje. Oh, verrek je. Wie, wie is dat dan? Ja, dat weten we niet. Ze slendert al een paar dagen hier rond in de buurt. Ik vertrouw het niet. Nou, wat valt hier nou niet te vertrouwen? Zij moet haar kind niet naar school? M misschien loopt ze met haar ziel onder haar arm. Oh, moet je kijken. Ze komt hier naartoe. Krijg nou wat, zeg jij? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo je we drinken. Zeg, ben jij betoeterd? Je gaat dat kind toch geen alcohol aanbieden? Ach, wie zegt nou dat ze alcohol wil? Dan kan ik toch naar de legitimatie vragen. Wie weet is ze oud genoeg? Heel goed, legitimatie. Nou, laat die maar eens zien, jonge dame. Waarom zou ik die aan u moeten laten zien? Omdat er hier geen alcohol voor kinderen wordt geschonken, meisje. Toevallig ben ik 16. Nou, laat je paspoorten maar eens zien. Ik dacht het niet. Doe mij maar een spaarrood. Een spaatje toch? Dat is 1,80 euro tachtig, alsjeblieft, dame. Doe nou niet zo gek, pa. Dan kan ze toch strakjes wel betalen. Ja, je weet het maar nooit. Dus ik ga er vandoor. We hebben nog steeds de papieren niet gezien. Waarom zou je die willen zien? Omdat ik wil weten wie je bent, meis. Dat gaat u niks aan. Ah, later nou eens met rust. Doet hij altijd zo, raar? Ja, sorry hoor. Ja, sorry. Dit is toch de keer? Ja, dat klopt. Uh, ben je soms nieuw hier in de buurt? Ja, zoiets. Nou, welkom. Ik ben Toos. Uh, dat is Mani, mijn broer. Hallo. Uh, die Zeur Piet is onze vader, Akker. Wel ja, ga een beetje voor mij heer doen. En dat is Jopie, van de kappersboy. Ik ben Charessa. We zagen je gisteren ook al staan aan de overkant. Oh, ik dacht dat het niet op zou vallen. Zie je? Ik wist dat er iets niet pluis was. Ik, uh... ja. Ik ben naar iemand op zoek die hier wel eens komt. Uh, hoe heet die? Uh, mevrouw van den Akker. Van den Akker. Akker, nee. Nee, volgens mij kennen we die niet, hè Toos? Nee. De kennen we die wel, jongen. Nee. Dat is Al. Hé? Tante Ali? He? Ja, Ali van de Akker. Uit het eerste huwelijk nog. Ach, Ali van de... Nou, dat heb ik nog nooit geweten. Nee. Maar wat moet wat je nou van Al? Ze zit daar, hoor. Die vrouw met die worteltjes. Ja, die vrouw. Wat wil je van nou, haar? Ze... Ja? ja. Ze is mijn oma. Hé? nou... He? Dus, Leo, geloof me, als je een lagere bloeddruk wil, moet je aan de peentjes. Alsjeblieft niet, het fevoel van Jopie is wel een marteling. <laughs> hallo. Oh, uh, hallo. Dag. Ja. Ik ben Charissa. Oh. oh, Ik bedoel, Charissa, weet je wel? Nou, Charissa, dit is Ali en ik ben Leo, weet je wel? Heeft mama nooit over me verteld dan? Uh, nou meid, ik, ik weet niet wie je moeder is, maar ik geloof niet dat ze iets over je verteld hebt. Nee. Tja, Rissa, nee, doe het geen belletje rinkelen. Oh, ze heeft me wel over u verteld. Vroeger dan. Oh? Ja, dat u vroeger blond was en, en dat u een heel raar lach geeft. Uh, een rare lachje? Ja, dat, dat klopt wel, ja. Uh, kind, nogmaals, ik weet niet wie je moeder is, uh, maar doe er de groeten van me, ja? Dan gaan meneer Leo en ik weer even verder praten, oké? Okay? Ze heeft ook verteld dat u heel gemeen kunt zijn en heel egoïst. Zeg, zeg dan. pardon. Wil jij wel eens even op je woord letten? Dat u heel ijdel bent en alleen maar aan uzelf denkt. Nou ja, zeg. Ik dacht dat het niet zou kloppen omdat ze nooit gelijk heeft, maar hierin misschien toch wel. Zeg, wat, wat zullen we nou krijgen? Wie is je moeder dan wel? Nee, laat maar lekker zitten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. wacht eens even, wacht eens even. Wat heb je hier eigenlijk te zoeken, meid? Ben je gekomen om mij een potje te beledigen of zo? Ik kwam hier omdat ik hoopte dat u. Ja, no, nou, nou. Nee, laat maar. Niks te fun. Jij biedt eerst je verontschuldigingen aan voordat je weggaat. Echt niet? Dat is toch waar? Ze neemt helemaal niet de tijd voor me. Poe het maar een beetje af? Ja, maar, maar ik ken je helemaal niet. Wat wil je nou van me? Ik wilde u leren kennen. Ik dacht dat u misschien. U lijkt op mama, weet u dat? Wie, wie is je moeder dan? Mieke. Mieke? Mieke van den Akker? Sorry, sorry, het was een vergissing. Wacht nou! Wacht nou! Het, het, het spijt me dat ik, dat ik zo rotig deed. Wacht maar even, wacht maar even. Sorry, oké? Okay. Oké. Okay. Ik, ik. Ik wist niet dat. dat. dat Mieke. Dat, dat. ze een kind. Maar ja, ik wist niet dat ik een kleindochter had. Heeft ze dat nooit verteld? Nee. Nee, de laatste keer dat ik er gesproken heb. was op kerstavond. 1999. Toen heeft ze de horen erop gegooid. En toen ik al later. probeerde te bellen. Was dat nummer afgesloten? Kerst, 1999? Ja. Toen was ik al bijna zeven. Ach. Hoe kan ze nou nooit iets over me verteld hebben? Ja, nou, daar, daar snap ik nou ook niks van. Echt? Iets voor haar, die truc? Nou, nou, nou, nou, hé. Hey, het is wel je moeder, hè? Hoe, uh... <sus> hoe gaat het met haar? Jay, ik ben niet hier naartoe gekomen om over mijn moeder te kletsen. Als je dat wil weten, dan moet je maar bij haar nee, zijn. Nee, nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Sorry, sorry. Nou, zullen we weer naar binnen gaan, hè? Dan, dan, dan krijg je een lekker drankje van me. He? Kom. Nou. En toen hebben ze tot slatingstijd zitten praten daar in de hoek. Ik heb de ene je neven naar de andere gebracht. En appelsapje, Siedemdito. Waarom heb ik nou nooit dienst als er zulke dingen gebeuren? Als een kleindochters van tante Ali komen. Precies. Een kleindochter, Toos. Moet je nagaan. Ik kan amper bevatten dat tante Ali een achternaam heeft. En dan nou heeft ze gewoon weg een kleindochter. Tja, raar idee, hè? Ik, ik, ik kan me die Mieke ook helemaal niet herinneren. Heb ik daar nog kennis mee gemaakt? Nee, nee, die was al lang weg toen wij elkaar leerden kennen. Weggelopen? Ach ja, nou dat was wel heel heftig, hoor. Arme tante Ali, ja. Hebben ze nooit geprobeerd het goed te maken? Ach, je kind, tante Ali. Stuifkoppig als geen ander. Nou, en Mieke was net zo. Wat erg dat je zo van elkaar kunt vervreemden als ouder en kind. Ja. Ik denk het de laatste tijd best wel weer vaak aan. Huh? Hoe het zou zijn, hè. Als we zelf kinderen hadden gehad. Ja. Onze zoon zou Teun geheten hebben. Teun? Teun? Ja. Nou, daar herinner ik me niks van. Ik was altijd voor Joris. Nee, nee, nee, nee, nee. Het zou Teun geweest zijn. Oh. Nou, oké. Okay. Maar dan zou er daarna een Lieselotte Manuela geboren zijn. Lieselotte Manuela? Ja. Wat is dat nou toch voor een naam Nee hoor. Els. Nee, dat vind ik veel te gewoon. Gewoon is prima. Hm. Compromis mijn Hehehehe. <laughs> mijn Nou ja. Vooruit dan maar. <laughs> Ze zou vlechtjes hebben, hè? Ja. En uh, ze zou mijn prinsesje zijn. Tot in de puberteit. Ja. Oh. En dan zou ik erop opsluiten. Hé? Nee, geen jongens voor mijn elke meentje. Nou, ja, doe niet zo ouderwets, mees. Tuurlijk mag ze jongens leren kennen. Niks ervan. Jongens denken altijd maar aan één ding. Oh, en Teun. Teun zou wel die teken hebben op zijn kind van toen hij van de schommel vloog. Ja, ja, ja. Teuntje was als kind al een durf al, hè? Nou. <laughs> Zeg, wie je nog een gekookt eitje? Wauw, nee. Nee, ik zit helemaal vol. Niet echt gewend ochtends te eten. Mij toch, dat is niet gezond hoor. Maakt niet... Mee... Maakt je moeder nooit geen lekker eitje voor je ontbijtje? Hm? Die slaapt dan nog. Oh? Ik eet vaak een chocoreep in de metro naar school. Och, maar jullie zouden samen moeten ontbijten. Nee, dankjewel. Nou, ik vind het ongehoord dat je moeder nog slaapt als jij naar school gaat... Wat een luiwommers zeg. Er valt van alles op haar aan te merken, maar dat niet hoor. Ze werkt tot midden in de nacht in de horeca. Dat jullie al die tijd in de Bijlmer hebben gewoond. Jee, Misschien zijn we elkaar wel eens uh, tegengekomen in de stad of zo. Ja, zonder het te weten. Gek idee, hè? Jee. Ja, maar alles goed en wel dat je bent weggelopen. Maar je moet wel naar school hoor, jonge dame. Relax, oma. Ik heb vakantie. <laughs> oma, en, en nou, ik vind het hartstikke knop van je dat je de HAVO doet, ja. En daarna naar de toneelschool. Nee, de, de toneelschool? Ho. Ik zit nu op de jeugdtheaterschool. Ach. Heel bruut. Bruut? Ja, cool. Oh. Gaaf zullen jullie dat wel genoemd oh. hebben vroeger. Oh, jee, dat ik dat nog mag meemaken. Mijn eigen kleindochter aan het toneel. Ho. Mama vindt het niks... Ze zegt dat ik dan geen fatsoenlijk vaak leer. Geen fatsoenlijk vaak, het toneel zeg. Je moeder moet zich er niet mee bemoeien. We krijgen we nou ze? geen fatsoen. Ja, het zal wel aan mij liggen, hoor. Maar ik snap toch niet helemaal hoe het zit. Die Charissa heeft toch wel een dientje, zullen we maar zeggen. En Ali is wit als een hoopje aan hetzelfde reis van Ja, maar ze schijnt een Surinaamse vader gehad te hebben. Die is weggegaan toen ze een kleuter was. Dat Ali daar nooit iets van geweten heeft. Die Mieke is altijd tegen draads geweest. Ali hebt er niks naar verdriet van gehad. Nou, Ali zal ook niet de makkelijkste moeder geweest zijn. Ali stond er helemaal alleen voor. Vergeet dat niet. Dat is niet niks hoor. Een kind alleen opvoeden. Nou. En, en Mieke was een puber. Op zoek naar zichzelf? Op zoek naar zichzelf. En maar nooit niet. Met een flauwekul. Had ze gewoon even in de spiegel moeten kijken. Er komt een moment in je leven dat je je vleugels uit moet slaan. En leren wie je bent. Jongen, jongen, waar heb jij het over? Ik bedoel het helemaal niet vervelend. Maar jij bent ook niet echt een makkelijke vader geweest. Jongen, luister. Ik heb met de vellen van mijn vingers gewerkt voor jullie. Dat weet ik, pa, maar... Bloed, zweet en tranen. Tuurlijk, maar... Uit handen van de Duitsers heb ik jullie gehouden. Vanaf mij oh, Pa, we zijn... Ettelijke decennia na de Tweede Wereldoorlog geboren Dan nog, dan nog Ik zou het gedaan hebben Met gevaar voor eigen leven Ja, ja dat weet ik Maar nou, wat wil je dan helemaal zeggen Niks pa, alleen het is toch niet gek Dat een kind zich vrij wil maken van zijn of haar ouders Dan hoef je nog niet weg te lopen Om vervolgens niks meer van je te laten horen Ja, dat is precies wat Sarissa nu doet Ja, maar die Mika is de moeder Dat kan ik wel nou weer snappen Kijk, de blaadjes, schat. Ah, rompertjes in de aanbieding bij de groothandel. Alsjeblieft, Leo. Hoezo rompertjes? Nou, ik denk dat Teun inmiddels getrouwd zou zijn. En ze eerst een kindje krijgt. Getrouwd? Oh, met Linda van der Bakker zeker. Linda van de Bakker? Nou, ja. nee, Teun kan toch wel wat beters krijgen? Waar hebben ze het over? Nou, helemaal zeker weet ik het ook niet. Maar ik geloof over hun niet bestaande zoon Teun. Ah, oh, ja. <laughs> nou, dat nou, er schijnt ook nog een Alsemijn te zijn. Die doet het oh. op het gymnasium. Oh. Ze mag niet uitgaan, maar als mees ze heeft, laat Toos haar stiekem toch gaan. Ja, ja. Maar nou weten we natuurlijk nog niet of het een meisje of een jongetje wordt. Ja, nou, een wit rompertje dan maar, ja. Daar kan je nog alle kanten mee uit. Oh, jongens, gaat het nog wel helemaal lekker daar in jullie bovenkamer? Tingeling, hallo. Hallo. Hallo. We zijn naar een voorstelling van toneelgroep Amsterdam geweest. Ja, nee. Ik dacht dat je vanavond moest werken, tante Al. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik had een avondje vrij. Hoort, is er ze niet uh, in bed te liggen. Het is al elf uur geweest. <laughs> ik ga meestal pas rond een uur of twee naar bed. Meisje, toch. Hun Else mijn moet om tien uur in bed liggen, hoor. En geen minuut later. Oh ja? Zeg Leo. Waar heb je het over? Mag ik de kaas, meisje? Oh, misschien moeten we toch voor een roze rompertje gaan. Ik heb zo'n gevoel dat het een meisje wordt. Weet je wat, schat, als jij dat zo voelt, dan zal het wel kloppen. Zeg, zeg jongens, zal ik het gesticht maar even bellen? Oh, papa. Ik heb ook enige schoentjes gezien. Weet je waar? Nee. Bij de groothandel, oh, ja. Helemaal niet duur ook. Ja, en door de gedwangbuizen ook. Ja, pa, laat ons nou echt. Nee, deze poppenkast heeft al lang genoeg geduurd. En gewoon een sterk bakje in, doe alsjeblieft gewoon zich. Ja, maar zo is er niks meer aan. Ja, nou heb je het helemaal verpest. Oh, oh, heb ik, heb ik het verpest? Ja. Nou, voor mij is het ook niet leuk hoor. Hoe bedoel je? Jullie, kinderloosheid. Om het jaar komt het weer boven hoor. En jullie maar klagen. Oh. Nou, sorry, pa. We wilden je er niet meer lastig van. Nee, nee, nee, nee. Heb je er dan nooit bij stilgestaan dat het voor mij ook een gemis is? Oh. Ik, ik, ik heb geen kleinkinderen. Ik probeer me erbij neer te leggen. Maar als jullie dat elke keer weer oprakelen... Eh, nou, pa... Ja, sorry hoor, maar we, we, pro we proberen het een plek te geven, hè? We wisten niet dat. Uh... Nee, Mama, waarom heb je toch ook nooit wat gezegd? Nou, ah, nee. Nee, nee. Laat me nou maar even. Echt alleen water, tante Ali? Ja, ja, ja. Al die alcohol kan nooit goed zijn voor je lever. Oh. Hm. En ik. Uh... Ik moet echt op mijn bloeddruk letten. Zoiets dringt ineens heel sterk tot je door, weet je? Met je kleindochter in huis. Oh ja? Nou, ze wil niet terug naar de moeder. Oh. Ja, maar die heb je toch, neem ik aan, wel op de hoogte gesteld, hè? Uh, nou, uh... Tante Ali? Ik heb wel gezegd dat ik vind dat Mieke het moet weten. Maar ik wil Cheris niet dwingen. En ik heb Mieke's nummer niet. Dus, dus wat kan ik er nou aan doen? Uh, waar is Cheris uh, uh... nu eigenlijk? Oh, eh, uh, winkelen met Jopie. Ja. Snap het dan, jongens. Ik heb nou de kans om in te halen wat ik met Mieke gemist heb. Ja, als Charisse per se niet terug wil, dan kan er nee. altijd iets geregeld worden. Maar, maar, maar dit Nee, dit kan niet. Mieke hoort het te weten. Als jij niks onderneemt, dan bel ik de politie. Dit topje moet je zien wat dat aan van je moeder, zou ik nooit mogen van mijn vader. Jouw moeder is weggelopen, hè? Met een ander? Lijkt me best... Ver. Wat? Nou, geen gezeur aan je kop. Weet je hoe graag ik gezeur aan mijn kop zou willen van mijn moeder? Chill, joh. Sorry. O, kijk deze. Ik denk soms echt niet na voordat ik iets zeg. Misschien heb je best een relaxte moeder. Ik weet het niet. Ik ken haar niet. Dat wel grappig eigenlijk. Jouw moeder is er vandoor gegaan en mijn vader. Die ken ik ook niet. Wat is daar nou grappig aan? Ik had eerst ook niet zo'n goede relatie met mijn vader. Maar toen mijn verloving kapot ging, ben ik weer bij hem gaan wonen. Ik, ik voelde me zo los van alles. Ik wilde wortels. Voelen waar ik vandaan kom. Dat is nou precies waarom ik mijn oma ben gaan opzoeken. En nou blijkt het gewoon een onwijs bruut mens te zijn. Ik denk dat ik bij de intrek. En je moeder dan? Mijn moeder kan de pot op. Dat zijn toch ook wortels? Ik heb genoeg aan mijn oma. Oh, kijk dit! Oh, Brut. Hé, hey, deze is leuk. Weet je wel dat hij helemaal niet zoveel geld heeft? Ik vraag me af of ze je kan onderhouden. Dat ze gisteren met jou naar de schouwburg is geweest. Daar heeft ze eigenlijk helemaal geen geld voor, hoor. Dat wist ik niet. Ja, maar ze kan anders toch weer terug bij het theater? Dat zal wel beter verdienen dan toiletje, of toch? Ja, ik weet niet. Wat onwijs bruut dat ze dat voor me gedaan heeft, zie je? Zij houdt tenminste van mij, Hé, hm? hey, zullen we anders ook nog even naar RNM? Wacht even, wacht even, kijk, kijk, kijk, kijk. Nee, je bent weer thuis, pa. Ja, ja ik was even een blokje om. Ik wist niet dat je er zo mis zat. Dat je geen kleinkinderen hebt. Nee. En Nou ja, laat maar zitten. Nee, nee, nee, nee, nee dat is niet goed. Laten we er eens over praten. Ach, praten, praten. Daar verander je de zaken toch niet mee. Ja, maar opkropen is ook niet goed, pa. Nee. Wat valt er nou te zeggen, Toos? Ik heb jullie. Jou en Mani. Jij bent hier degene zonder kinderen. Dus wie ben ik hier nou om te klagen? Het is alleen. Ja, hierna houdt het op, snap je. Mijn genen, je moeders genen, onze familie. Nee, nou, ik, ik bedoel, kijk, van Mani kunnen we op dit punt ook niet veel verwachten, zal ik maar zeggen. Het oh, spijt me, pa. Luister mij, het is van de gekken. Ja. Dan moet jij je een beetje gaan verontschuldigen. Nou ja. ja nee, jij kunt er toch niks aan doen, lieve. Nee, maar... Kijk, voor jou en Mees is dit veel erger. Ik, ik, ik moet niet zeuren. Nou, ik ben anders blij dat je het me verteld hebt. Ik heb er gewoon nooit zo bij stilgestaan hoe dat voor jou is. Weet je, ga dan maar weer snel naar de kip. Die schoonzoen bij mij zal er wel weer een zootje van maken zonder jou. Ja. Nou. Ik kom zo. Oh. pa. <lacht> Hé, hey, Toos. Ja? Misschien toch maar een blauw rompertje. Ik zie me wel gaan voetballen met mijn kleinzoon. Oh, komt-ie nou de pa? God, Manny, waar blijft ze nou? Dan zouden we een uurtje de Kalverstraat ingaan en het is al half vijf. Kun je er niet even bellen? Nou, ik, ik heb dat nummer niet. Maar ze zullen zo wel komen, tienermeiden, hè? Ja. ja, ik weet het niet, hoor. Of ik dat nog een keer aankan, die spanningen over je kind. Of ze wel thuis komt, of ze niet onder een auto raakt, zwanger raakt, van de drugs raakt. Nou, sjef, ze komt behoorlijk streetwise over, hoor, tante Ali. Nou ja, dat bedoel ik. En ik bedoel dat ze niet in zeven sloten tegelijk loopt. Kan ik jullie nou eindelijk iets fatsoenlijks in schenken? Nee, we houden het bij waar. Jullie helpen mijn kroeg om zeep met die fratsen. Hé, hey Charissa. Hallo. Hallo Och. Ik heb een brutless topje gekocht en een onwijze skinny. Uh, skinny? Nou, maar waar blijf je nou? We gingen nog even langs de Kalverstraat en toen hebben we nog een milkshake gedronken. Ja, maar dat, dat kan je niet zomaar doen. Zeggen dat je een uur wegblijft en vervolgens vier uur later pas weer komen opdagen. Kom op oma. Even chill. Hé, hé, hé, zo praat je niet tegen je oma. Wat moet je er niet mee? Na, na, laat maar, Mani. Uh, kom, Charice, ik, ik moet even met je praten, hè? Kom, kom. Ah, nee, dat meen je niet. Jawel, ik wil dat je nu belt. Mieke moet dood ongerust zijn. Hè? Ja, ik geloof er niks van. En als het wel zo is, is het haar eigen schuld. Charissa! Jeetje, oma. laat. Ja, oké. Maar... Ja, oké. Okay. Okay. Ik bel al. Maar ik ga niet terug. No way. Ik mag toch wel bij jou blijven? Ja, Van mij wel, maar zoiets ken niet zomaar. Je moeder gaat erover. Echt niet. Ik ga daar zelf over. Anders ga ik wel iets kraken. Lijkt me best wel bruut. Nou, doe niet zo gek, Charissa. Kom. Natuurlijk mag je wel bij me blijven, maar... Nou, bel nou maar eerst even, hè. Ja, met Charissa. Ik wou even zeggen dat ik bij oma ben. Bij wie? Oma. Wat oma? Jouw moeder. En die is dus echt heel oké, okay, in tegenstelling tot wat je altijd beweerd hebt, heks. Ja. Charissa! Oh ja? En ik kom dus echt niet terug naar huis, hè? Omdat uh, ik dat echt niet van plan ben. Maar ga je dan niet naar school? Want nou, dat gaat je niks aan. Waar slaap je dan? Bij oma. Uh, waarom daar? Omdat zij toevallig wel oké okay is, nou goed? Uh, hoe lang dacht je er nog te blijven? Gaat je niks aan? Uh, uh, laat mij maar even met haar praten, hè? Oh, uh, hier komt oma even. Nee, nee, wat? Die hoef ik niet. Nou ja, zeg. Maar, maar wat, wat doe je nou? Ze wil niet met je praten. Uh, wat? Nou, trek het je niet aan, oma. Ik zei toch dat ze een bitch is? Ik wil niet dat je zo over je moeder praat. Waarom niet? Het is toch zo? Hé, hey, oma. Oma, wat is er nou? nou niks, maar je ziet niks. Het gaat, het gaat alweer. Hij het je niet aan, oma. Ja, maar dat doe ik wel. Ik, ik denk... Ja? ja ik, weet niet, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik, ik denk... Ik denk dat je terug moet naar Mieke, naar je moeder. Ah, oh, wat flauw. Dit vind ik echt een rotstreek. Nou, luister nou, Theresa. Ik, ik zou je dolgraag bij me houden, maar... Het klopt niet. Een kind hoort bij de moeder... En een moeder hoort bij haar kind. Nee, in dit geval niet. Nee, maar stel je nou voor dat jouw dochter later wegloopt, hè? Naar jouw moeder. Dat, dat, dat zou je toch ook niet willen? Dat zou ze nooit doen. Dit is iets heel anders. Nee, nee, nee. Dit is precies hetzelfde. Ga terug naar je moeder, hè? Naar Mieke. Toe. Praat het uit. Meisje, hè? Zou ze uitstappen? Vast en zeker. Zou ze veel veranderd zijn? Waarom stapt ze nou niet uit? Oma, ik ga je zo missen. Nou, we zien elkaar vast heel snel weer, hè? Jij bent mijn wortels, oma. Oh, schot. Ja. Ga normaal, het wordt alleen maar moeilijker. Bemoei je er me niet mee? Pardon? Kom je naar me kijken als ik op de toneelschool word aangenomen, oma? Oh, natuurlijk, meisje. Ik kom naar elke voorstelling. Ik, ik, ik wil niet? Nou, doe nou maar, meid, doe nou maar, hè? Maar, nou, dag allemaal. Dag, dag, lieverds. Dag, Dag, kind, dag, dag. Nou. ...gevoel voor drama heeft ze in ieder geval. Oh, tante Ali. Z ze bleef gewoon in de taxi zitten, mijn Mieke. Ik zag het. Ik zag het, tante Ali. Nog steeds hetzelfde. Is je tranen niet waar, nou, ik, ik hoop dat uh, Charissa snel weer contact opneemt. Ach, natuurlijk doet ze dat. Uh, ze zei dat ik haar wortels was, maar... ...zij is eigenlijk de mijne, weten jullie dat? Het kan niet, maar ze voelt als mijn wortels... Snappen jullie dat? Tuurlijk. Ja. Nou, nou, kom zitten. Ja. Oh, jongens, wat zijn we weer lekker klef, hè, met z'n allen? Hier zo. Een glaasje water, vandaag. halen. Ja, ben jij belazerd? Een beste je neven, wil ik. En niks minder. Au, <lacht> oh, jongens. Hé, nou, nou nou, begint iedereen eindelijk weer een beetje normaal te doen. <lacht> <lacht> wat is normaal? Ja, maar, wat is normaal? En zo is er weer een week voorbij. Een familieweek vol wortels. Eetbaar en oneetbaar. Oma, moeder, dochter, kleindochter, het klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Lang niet altijd. Luistert u volgende week weer naar Citroentje met Suiker. Hallo, onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, die, jongen. Ja, hij wel.